6 uur. Weet je wat zo fijn is aan de winterspelen? Als het allemaal even niet meezit en uh, je humeur leidt eronder, dan is er nog altijd het dubbelrode. Winfried Maaien. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja. Goedemorgen allemaal. Ik zat dat gisteren te kijken, dat dubbelrodelen. En toen vroeg ik me toch af hoe dat dan ontstaat, zo'n sport. Hè? Wat de evolutie is dan van dat dubbelrodelen. Ik bedoel, rodelen op zich, dat snap ik nog wel, met zo'n sleetje naar beneden. Maar op een gegeven moment bedenkt dan iemand... weet je wat, we gaan met z'n tweeën op dat sleetje liggen... en dan ook nog boven op elkaar... Er was zelfs één rodelaar van 84 kilo, had je dat gezien, Elise? Nee, dat heb ik niet gezien. En die moest dan ook nee. nog bovenop, dus maar goed. Wellicht een <laughs> vraag voor Gio straks. Uh, die zit natuurlijk in Pyeongchang, die is er weer bij vanochtend. Dag 6 van de winterspelen natuurlijk, 15 februari 2018... We beginnen zo meteen met een positieve ontwikkeling bij de bestrijding van kinderkanker. Uh, maar eerst opnieuw een schietpartij op een school in Amerika. Een overzicht van het nieuws krijgt u van Elisabeth Stijns. Goedemorgen. Bij... Goedemorgen. Bij die schietpartij op een middelbare school in Florida zijn zeker 17 doden gevallen. Volgens de sheriff in Broward County zijn 12 van hen in de school gedood en drie buiten het gebouw. Twee slachtoffers zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen overleden. De schutter is een 19-jarige oud leerling. Hij was om om disciplinaire redenen van school gestuurd. De jongen is aangehouden. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN schoot hij met een machinegeweer. De Zuid-Afrikaanse president Suma stapt per direct op. Dat heeft hij bekendgemaakt in een toespraak. Hij zei daarbij dat geen leider langer moet aanblijven dan het volk wil. De top van zijn partij, ANC, dringt al langer aan op zijn vertrek... maar Suma had zich daar tot nu toe tegen verzet... De Zuid-Afrikaanse president ligt onder vuur... om verschillende corruptieschandalen. Voor vandaag stond een stemming over het lot van Zuma... in het parlement gepland, maar hij wacht die uitkomst daarvan niet af. Dries van Acht heeft met verbijstering gereageerd... op het overlijden van oud-premier Ruud Lubbers gisteren. Dat het zo snel tot het einde van zijn leven heeft kunnen komen... had ik niet kunnen bedenken, zei Van Acht in Nieuwsuur. Hij zei dat Lubbers enorme gaven had en een tomeloze energie... Lubbers volgde Van 8 in 1982 op als premier. Oud-premier Kok omschreef Lubbers als een groot man... aan wie Nederland heel veel dank verschuldigd is. Huut Lubbers overleed gisteren, hij was 78 jaar.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 Op Sint-Maarten is parlementariër Frans Richardson opgepakt. Hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en van belastingfraude. Richardson is de leider van de politieke partij USP... die drie van de vijftien zetels in het parlement heeft. De arrestatie is onderdeel van een onderzoek naar fraude en corruptie... in de haven van Sint-Maarten. De belastingdienst zou zo'n drie miljoen euro zijn misgelopen door schimmige deals...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 Het weer vanuit het westen wordt het geleidelijk droog. In het midden en oosten van het land kan het door winterse neerslag glad zijn. In het oosten kan later vandaag nog een enkele bui vallen... terwijl het in het westen de zon soms doorbreekt en het wordt 5 tot 9 graden. Bij de ANWB is deze ochtend John Sahoka, de man van dienst. John, goedemorgen. Goedemorgen, maar het is... mag het ook John Bakker zijn? Oh, ik kreeg, kreeg John Sahoka door. Ja, die is een tijdje met pensioen. Yo, echt. Die al een tijdje weg. Nou, heeft hij ja. wel verdiend ook. Ja, zeker. Ja, nou, sorry John. Oh, geen probleem. Um, maar uh, het is glad, hè? Ja, in het noordoosten van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. Maar we hebben nu ook al een file. En een flinke trouwens. Op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij de afrit Omme, 6 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken Dicht Vertraging nu al bijna drie kwartier. Verkeer richting Zwolle kan vanaf Knoop het Heerenveen... dan ook beter omrijden via Emmeloord. Het NOS Radio 1-journaal. You ordered that al 17 doden by een schietpartij op een middelbare school in Broward County in the state Florida. We just had to like wait and they kept calling further and further and further and we kept hearing now there's shooters and we were we were trying for fireworks or shooters it just kept going back and forth and then it started going on the news and we found out what was really going on. Let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go. We literally just came from there. Picking up some kids along the way because a lot of the kids are really distraught, as you can imagine. So it's just terrifying. Terrifying for the parents, terrifying for the kids. Very emotional. Ja, dat was een man die werkzaam was op de school daar. De dader is opgepakt. Het gaat om een 19-jarige jongen die op die school heeft gezeten. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, weet jij iets over het motief van de dader?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 Land op. Wat we ook weten, en dat hoorde je al uh, in het uh, nieuwsbericht, is dat dit uh, de vermoedelijke schutter ook een voormalige scholier is van deze high school. Mm -hmm. Hij is vorig jaar van school gestuurd.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 Arjen van der Horst. Over uh, weer een schietpartij, dus op een school in Amerika in Broward County in de staat Florida. Arjen, dankjewel. Dan um, nou ja, wat beter nieuws. Het CBS heeft bekendgemaakt dat er in 2016 minder kinderen zijn overleden aan kanker. En er is duidelijk sprake van een positieve trend. We zetten even de cijfers op een rij, Elisabeth. Ja, in 2016 overleden in Nederland in totaal. 61 kinderen onder de 15 jaar aan kanker. En daarmee is de sterfte onder kinderen aan kanker nog nooit zo laag geweest. In de jaren 70 overleden er meer dan 200 kinderen aan kanker per jaar. De meest voorkomende soorten kanker waaraan kinderen overlijden... zijn hersenkanker en leukemie. Toch komt de daling van de sterfte voor een groot deel... doordat er minder kinderen aan leukemie overlijden. Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat? Dat het, euh, nou ja, als je dat zo mag zeggen, beter gaat? Ja, het, het gaat... Het gaat echt beter, dat is heel goed nieuws. Uh, wat, Elisabeth, wat Elisabeth ook al zei, met name op het gebied van uh, leukemie... kan je drie oorzaken uh, aangeven. Er is nieuwe en betere medicatie op de markt gekomen... voor uh, de behandeling van leukemie. Uh, daarnaast, eind jaren 70, de uh, ontwikkeling van beenmergtransplantatie... stamceltransplantatie, ligt erg dicht bij elkaar. Uh, dat is voor de behandeling van leukemie uh, erg belangrijk. Dus dat is eind jaren 70. En je ziet ook in die cijfers dat na de jaren zeventig dat, uh, dat het hard naar beneden gaat... het aantal kinderen dat overlijdt. En uh, tenslotte... Eigenlijk heel simpel, we weten gewoon veel meer over de ziekte leukemie. Er zijn tientallen varianten en dat soort informatie dat geeft ons weer de mogelijkheid om een betere behandeling op maat voor patiënten te geven. Ja. Dus we hebben ook gewoon meer kennis. En dat gaat allemaal over leukemie. Um, andere grootste oorzaak um, waaraan kinderen overlijden is, is dan hersenkanker. Is dat dan de reden waar dan nog steeds de meeste kinderen aan overlijden? Ja, ja, ja, dat klopt. En dat is ook een, uh, dat is een moeilijk behandelbare uh, vorm van kanker. Zo, hè, de, de, je hebt natuurlijk uh, honderden verschillende vormen van kanker... Waar, de een, ja, waar, waar we gewoon heel veel van weten en waar heel veel goede behandeling voor is. Ja. En andere soorten kanker die zijn gewoon of agressiever of moeilijker te behandelen... of we weten er minder van. Ja. Hoeveel kinderen gaat het eigenlijk over uh, die jaarlijks aan kanker overlijden? Um, Jaarlijks aan kanker overlijden ongeveer 61 kinderen. En de afgelopen, het afgelopen jaar hebben ongeveer 550 kinderen de diagnose kanker gekregen. En, en hun overlevingskansen? Uh, nou ja, dat is dus uh, van die 550 overlijden er dus 61. Dat is natuurlijk heel veel. Maar als je kijkt naar het algemene beeld, dan is het zo dat uh, van alle Nederlanders die de diagnose kanker krijgen, dat 64% overleeft de ziekte. Ja, want ik vroeg het ook, er gebeurt natuurlijk nog veel. Als je op dit moment als kind uh, kanker krijgt, uh, dan zijn er natuurlijk heel veel uh, behandelingen nog in ontwikkeling. Want wat voor doorbraken zitten er nog aan te komen? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld immunotherapie, dat is een uh, vorm van kankerbehandeling die de afgelopen twintig jaar echt een grote vlucht heeft uh, genomen. Die staat op het gebied van uh, leukemie nog wel aan het begin van de ontwikkeling. Dus er staat nog veel te gebeuren. Uh, daar verwachten we veel van. En we zien ook, en dat. dat grijpt eigenlijk weer terug op we, dat we steeds meer van de ziekte weten... is dat we ook steeds beter de bijeffecten van de... ik noem het maar even de normale behandeling uh, onder controle krijgen. Want je ziet dat bij behandeling van leukemie... Hè, je, er komen heel veel uh, bijeffecten bij, bloedingen, infecties... en uh, als je die uh, ook nog uh, goed onder controle krijgt... is de kans dat je het overleeft natuurlijk nog veel groter. Een positieve trend is er dus te melden. Misha Stubenitski van KWF Kankerbestrijding, dank je wel. NOS Radio 1 Journaal. We gaan even terug naar gisteravond. Er was veel op radio en tv. Wellicht heeft u het gemist. Veel aandacht natuurlijk voor het overlijden van de oud-premier Ruud Lubbers. Zo zaten bij Nieuwsuur drie oud-premiers aan tafel. vanwege het overlijden van Ruud Lubbers. Van acht, Kok en Balkenende vertelden over hun ervaringen met hem. Van Acht roemde de slimheid van Lubbers. Het niveau van zijn intelligentie is opmerkelijk hoog. Er zitten ook een aantal slimme mensen aan de tafel... maar ik kwam niet tot zijn niveau. Twee, die tomeloze energie. En de derde is de dapperheid. Ja, en die dapperheid daarmee doelt Van Acht op de manier... hoe Lubbers het land leidde tijdens de crisis in de jaren 80. Wim Kok was vicepremier in Lubbers 3. Hij noemde Lubbers een echte CDA-man... die als premier ook boven de partijen kon staan. Ik vond het dus in dat opzicht een plezier om met Ruud te werken. We hadden toen niet zoveel tijd uh, over om over reflectieve onderwerpen te praten... want het was hard aan knokken, uh, knokken iedere dag. Maar hij uh, heeft zich wel bewezen als een man... die inderdaad weet waar hij voor staat en wat hij wil. Open staat voor... Anders luid dan de opvattingen. En dan als leider van het kabinet toch een soort teambeslissing van te maken. En dat is knap. En met het oog op morgen was Zuidelijk-Afrika-kenner Peter Hermes te gast. Het ging over de Zuid-Afrikaanse president Zuma. Die maakte gisteravond bekend dat hij per direct opstapt. Volgens Hermes heeft het lang geduurd voor Zuma tot de conclusie kwam... dat hij echt niet meer gewenst was. Maar daar had hij zo zijn egocentrische redenen voor. Zuma uh, vreesde dat er allerlei rechtszaken tegen hem zouden gaan beginnen. Omdat er nog 783 klachten van corruptie uh, staan. Ten derde wilde hij ook een soort regeling... dat hij in ieder geval vrijgesteld werd van vervolging... en misschien ook wel vergoeding als een habituaalige president. En hij is wel heel erg met zichzelf bezig geweest... en niet zo goed gehoord van wat er in de omgeving allemaal gebeurd is. 783 klachten, ik zeg het nog maar eventjes. Over een uur praat ik over het vertrek van Zuma... met correspondent Alice van Gelder. Je denkt dan nog, daar werd bekendgemaakt... wie dit jaar in The Passion spelen. Tommy Christiaan speelt de rol van Jezus. The Passion is wel een ding dat al heel erg lang... op mijn bucketlist stond. Als, als, als, ik kom uit het theater, dus ik ben een zanger en een acteur. En het is zo'n waanzinnige productie. En, en als je daar dan überhaupt aan mag meedoen... dat is wel echt super gaaf. Wie speelt dan Maria... Nou, Glennis Grace. Stond uh, het zijn van Maria op jouw bucketlist? Nee, eigenlijk helemaal niet. Toen ze mij vroegen hiervoor, moest ik heel erg hard lachen. Ik, dacht, ik als Maria? Why? Waarom willen jullie dat? <laughs> uh, ze had er wel zin in, hoor. Overigens, dat gaf ze ook nog aan. Uh, bij Jinek dus gisteravond. Dat was wat er op Radio en tv was. We gaan weer uh, naar de dag van vandaag. Zo meteen uh, de ochtendkranten, de voorpagina's. Elisabeth zet het zo meteen op een rij. Eerst You Soon Door en Nene Cherry met Seven Seconds. Then Wolme kiss We should be using I'm the ones who practice picking john battle's not over even when it's won and when a child is born into this world Zo En door dus. En nee, nee, Cherry natuurlijk. Ja, dat waren mooie tijden. Vind ik in ieder geval 7 Seconds. 19 minuten over zes, de voorpagina's van de kranten. Veel Ruud Lubbers, hè Elisabeth? Ja, zeker. Heel veel aandacht voor Ruud. Uh, gisteren overleden, oud-premier. Uh, er staan mooie profielen in de kranten... en op de voorpagina's grote foto's. Zo eren het AD en het Financiële Dagblad Ruud Lubbers... met een zwart-wit foto, daarbij een bijna identieke kop. Staatsman die Nederland uit diepe crisis leidde, staat er. Op de voorpagina van de Telegraaf zien we een jonge, lachende Lubbers. Groot staatsman en moedig mens staat daarbij. En NRC Next heeft maar twee woorden nodig... om de oud premier omschrijven, bewogen en zakelijk. De kans is groot dat de programma's 1 tegen 100 en Bed and Breakfast... van de buis gaan als gevolg van de pas ingevoerde mediawet. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... dat de Telegraaf in de handen heeft gekregen. Het ministerie wil dat de publieke omroep zich meer gaat richten... op de kerntaken en minder op amusementsprogramma's... Andere bekende televisieshows zoals Heel Holland bakt, Boer Zoekt Vrouw en Wie is de Mol lijken buitenschot te blijven. Zij trekken volgens het ministerie van OCW voldoende moeilijk bereikbare kijkers. En dat is een voorwaarde om op de buis te mogen blijven. De terugblikspecials van Boer Zoekt Vrouw overigens dan weer niet. De Belastingdienst heeft in de strijd tegen belastingontduiking een belangrijke rechtszaak gewonnen. Het lukte de fiscus in een zaak tegen twee vastgoedondernemers niet om de schade op hen te verhalen. En nu heeft de rechter besloten dat ook hun trustkantoor aansprakelijk kan worden gesteld. Omdat dat de twee heeft geholpen om het geld buiten het zicht van de Belastingdienst te sluizen. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Hoogleraar Accountancy Marcel Pfeiffer zegt in de krant dat dit een presidentwerking zal hebben. En hij verwacht dat menig trustbestuurder na het lezen van dit vonnis slecht zal slapen. En het kabinet moet binnen de VN-veiligheidsraad werken... aan een veroordeling van de genocide die door IS-strijders wordt gepleegd. Dat vinden de coalitiepartijen die dit voorstel vandaag indienen... schrijft het Nederlands Dagblad. Nederland is dit jaar tijdelijk lid van de Veiligheidsraad... en wordt volgende maand zelfs even voorzitter. Joël wind van de ChristenUnie hoopt dat Nederland in die periode... genoeg steun voor de resolutie weet te verzamelen. En als die veroordeling er komt, heeft dat direct gevolgen... voor alle strafzaken tegen terroristen en terugkeerders wereldwijd. De strafmaat voor genocide is namelijk hoger... dan voor deelname aan een terroristische organisatie. Dan de overlast door uh, toch wel gladheid. De A28 met name, John. Ja, zeker. In het noordoosten van het land... is het inderdaad uh, behoorlijk glad door sneeuw. En daardoor ook een aanrijding op de A28... vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Ommen, 7 kilometer file. De linkerrijstrook is nu nog dicht. Vertraging wel zo'n drie kwartier. Verkeer richting Zwolle kan vanaf uh, Knoop het Heerenveen. Omrijden via MOL. Over a 7 en a 6. Ja, uh, ook een waarschuwing. Dus kijk uit als je de weg op gaat. John Bakker was dat bij de AWB. Zo'n uh, 100.000 vluchtelingen uit Myanmar lopen de komende tijd in Bangladesh gevaar omdat het cycloonseizoen eraan komt. Vooral de mensen in de overvolle vluchtelingenkampen in de provincie Cox's Bazaar verkeren in gevaar. En daarom is Kim de Vos, noodhulpcoördinator van het Nederlandse Rode Kruis, nu daar in dat gebied. Mevrouw de Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de tijd dringt, hè, want het cycloonseizoen komt eraan. Ho Hoe lang duurt dat nog? Um, dat duurt nog ongeveer een paar weken. Gemiddeld begint dat uh, rond, uh, rond maart. En de, zware, de zwaarste stormen die worden in mei verwacht. Um, uh, nou, is dit een, een jaarlijks iets. Hè? Bangladesh wordt ieder jaar getroffen door cyclonen en uh, moessons. Maar de omstandigheden oh. nu zijn gevaarlijker voor de vluchtelingen dan ooit. Zit hem dat in, in, in de hoeveelheden? Of waar zit dat, dat hem in? Ja, ja, sinds uh, augustus uh, afgelopen jaar uh, zijn er ongeveer uh, bijna 700.000 mensen uh, het land binnengekomen. Mm. Die wonen op, uh, op heuvels, op gebied dat eigenlijk niet bedoeld is om, uh, om bewoond te zijn. Dat is helemaal ontbost. Dus deze mensen wonen ja, eigenlijk heuvel na heuvel naar heuvel op elkaar uh, op zandige heuvels. Dus dat is een hele gevaarlijke situatie. Wat moet er gebeuren? Um, ja, er zijn nog maar een paar weken over, maar toch, wat gaat u doen? Um, ja, we zijn al heel, heel hard bezig. Um, wat belangrijk is, is uh, veilig drinkwater en um, latrines die niet overlopen. Dus waar we mee bezig zijn, is uh, ervoor zorgen dat er een aantal diepe putten geboord worden. Um, dat het water um, ook behandeld wordt dus dat er veilig drinkwater is, uh, dat er uh, systemen zijn om latrines te legen. Uh, tegelijkertijd zijn we bezig om uh, mensen te trainen, de, de mensen zelf, de vluchtelingen zelf te trainen, uh, hoe ze beter hun, uh, hun tenten kunnen verankeren, uh, het magazijnen met, uh, met spullen klaar liggen voor op het moment dat het uh, dat, dat het zover is. Ja. En tegelijkertijd zijn we ook ja, onze diensten moeten we door kunnen gaan. Dus ook de ziekenhuizen, de klinieken... die moeten ook beschermd worden tegen de tegen zware zetronen. En wat doet uh, Bangladesh uh, zelf? Um, de Bangladesh-overheid is, uh, is, is hier ook aanwezig. Die probeert uh, zo goed en zo kwaad als het, ga, als het gaat... alle humanitaire organisaties te, te coördineren. Mm -hmm. um, dus die is ook met ons uh, in overleg over uh, onze vrijwilligers... Die, uh, die ingezet worden om... Uh, Bijvoorbeeld bij, um, als een cyclone er aankomt om mensen te waarschuwen. Um, dus we zijn in, uh, in, in constant contact uh, met de lokale overheden... maar ook met, uh, met andere humanitaire organisaties. Want stel dat er een evacuatie moet plaatsvinden... met, met zulke hoeveelheden, kan dat eigenlijk wel... als er 100.000 mensen nou ja, naar een andere plek moeten? En, uh, ja, waarheen dan? Mm -hmm. Ja, ja daar, daar wordt zeker naar gekeken. Het is, uh, zoals ik al zei, het, het, is, het is een moeilijk gebied met veel heugels. Dus het is mm -hmm. moeilijk om een gebied te vinden... waar waar mensen naartoe kunnen. En het zijn natuurlijk grote hoeveelheden mensen. Um, dus daar wordt nu heel naar gekeken... hoe dat het beste gefaciliteerd kan worden. En wij als Rode Kruis proberen de mensen te helpen... om um, waar ze ook naartoe uh, kunnen. Uh, dat moet veilig zijn... Uh, om daar ook onze diensten te kunnen verlenen. Dus dat ze daar ook schoon drinkwater hebben, dat er ook lekkere zijn, dat ze daar ook eet, kunnen eten en dat ze ook veilig kunnen, kunnen overnachten. Ja. De positie van die vluchtelingen is al lange tijd onzeker. Hè? En, en, en dat wordt eigenlijk mm. alleen maar erger. Ze zouden terugkeren naar Myanmar. Dat is opnieuw weer uitgesteld. Wat kunnen jullie verder doen om ze te helpen in die situatie? Um, nou, we, we doen een heleboel, maar we willen nog veel meer gaan doen. Um, we, we kunnen niet iedereen helpen op dit moment, dus we hebben veel meer hulp nodig. Um, waar we op dit moment mee bezig zijn, is de, de gewone humanitaire hulpverlening. Deze mensen zijn compleet afhankelijk van, van humanitaire hulp. Dus dan, dan heb je het over het, het uitdelen van goederen, van eten... maar ook de voorziening van schoon drinkwater. Um, het, mensen helpen met, met het opzetten van hun tenten tegelijkertijd voorbereidingen treffen voor, um, voor, voor het cycloonseizoen... en het regenseizoen dat, dat, dat daarna gaat komen voor de ja. komende maanden. Ja. Um, maar we kijken ook naar daarna. We weten, de toekomst is onzeker. Dus we moeten kijken hoe we deze mensen... ook zo zelfredzaam mogelijk kunnen maken. Het zijn ook nog allemaal veel getraumatiseerde mensen... door de ervaringen in Myanmar. Ik, ik wens u veel uh, succes met het uh, werk de komende weken... Um, in aanloop naar uh, dat cycloonseizoen daar dus. Mevrouw de Vos van het Nederlandse Rode Kruis in het gebied daar aanwezig. Dank u wel. Uh, dan een plaatje uit eigen tas. Een um, bandje. Wat ik al heel, leuk, uh, heel lang heel leuk vind. Dat is Management. Een van de leukste bandjes die er, dat er is. En uh, dit is een nieuwe single van ze. Er komt een plaat aan, en het heet Me and Michael. Michael. NPO Radio 1. Het is half zeven, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een schietpartij op een middelbare school in Florida zijn zeker 17 doden gevallen. De meeste slachtoffers zijn leerlingen. De schutter is een 19-jarige oud-leerling. die door kennissen wordt omschreven als een rare jongen die veel alleen deed. Hij is aangehouden. De Zuid-Afrikaanse president Suma stapt per direct op. Hij werd al lange tijd beschuldigd van corruptie. Vandaag zou er in het Zuid-Afrikaanse parlement over zijn lot worden gestemd. Maar Suma heeft dat niet afgewacht. Er sterven steeds minder kinderen door kanker. Begin jaren 70 ging het nog om 200 kinderen per jaar. In 2016 was dat gedaald tot ruim 60, meldt het CBS. Vooral leukemie eist minder slachtoffers... doordat er steeds meer over die ziekte bekend is. Melkveehouders zijn een petitie begonnen tegen de overheid. Vorige maand liet minister Schouten 2100 bedrijven blokkeren... omdat ze zouden hebben gesjoemeld met het aantal melkkoeien. Maar volgens de initiatiefnemers van de petitie... is dat in veel gevallen helemaal niet bewezen. En ouderenbond Ambo is positief over het plan van D66 en VVD... om deeltijdverpleeghuizen in te voeren. Daar kunnen ouderen een paar dagen per week wonen. En dat zou voor veel mantelzorgers een uitkomst zijn... zegt de Ambo op basis van een enquête. Het weer, de winterse neerslag trekt naar het oosten. Er is kans op gladheid. Vanmiddag in het westen af en toe zon en het wordt 5 tot 9 graden. Verkeer dan John Bakker. In het noordoosten van het land is het inderdaad plaatselijk glad door sneeuw. En daardoor ook een aanrijding op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij de afrit Ommen. 8 kilometer file, de linkerrijstrook is daar dicht, vertraging bijna een uur. Verkeer richting Zwolle kan vanaf het Heerenveen omrijden via Emmeloord over de A7 en de A6.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 Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie-en-administratie.nl De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is er een Olympisch nieuws met geo Lippens. Dag 6 alweer van de Olympische Winterspelen en het begint toch een bizarre reeks te worden. Iedere dag goud en de kans op herhaling vandaag is groot. Gio Lippus, goedemorgen daar. Goedemorgen Winfried. Uh, voordat we het gaan hebben over de kansen van onze mannen op de 10 kilometer vandaag, eerst naar het nieuws van deze vroege ochtend. Uh, volgens de Volkskrant is er bij de Spelen in Sochi, uh, vier jaar geleden dus, een poging tot matchfixing geweest. Uh, wat is er aan de hand? Ja, het is een uh, uiterst pikant verhaal met uh, Jillard Anema als middelpunt. Hij was in Sochi als coach van onder andere Jorrit Bergsma aanwezig... maar hij stond er ook de Franse achtervolgingsploeg bij. Nou, en in die ploeg zat de schaatser die door Anema in het marathon schaatsen werd getraind... Alexis Contin. Uh -huh. uh, de Volkskrant heeft nou een brief van NOC en NSF in bezit... waarin Maurits Hendricks Anema beticht van schending van de Olympische waarden en de waarden van de sport in het algemeen zoals fair play en respect. Een officiële waarschuwing dus. Uh, Hendricks schrijft dit omdat Jillat Anema, de Nederlandse bondscoach Arie zou hebben gevraagd om de Franse ploeg in de eerste ronde te sparen. Nou, hij wilde daarmee een afgang voorkomen... zodat de Franse bond geld zou blijven steken in het schaatsen daar. En als tegenprestatie zou Arie Ma hebben aangeboden... dat zijn rijder Alexis Conté zich zou laten afzakken... als een Nederlands achtervolger zou vallen. Ja. Zodat de oranje ploeg dan altijd door zou gaan... naar de volgende ronde, ook bij tegenslag. Nou, dat is gewoon matchfixing, ja. een poging tenminste. Volgens Arie Ma heeft Arie Koops die afspraak in de tijd... met een handdruk bevestigd. Maar werd de bondscoach even later... Teruggevloten door Maurits Hendricks, hè, de chef de mission. Nou, Koops ontkent dat trouwens in het verhaal. Hij zegt, eh, Barcelona gaat toch ook niet met Bontenbok 3 onderhandelen? Ik heb gezegd, Jillert, succes ermee. Ik ben aangesteld om te winnen. Ja, kortom, ook hier weer een verhaal met twee kanten. Ja, en uh, jullie zijn al een tijdje wakker... ...en uh, er is al wat beweging op de schaatsbaan natuurlijk de afgelopen uren. Hoe is dat verhaal daar aangekomen? Ja, wie anders dan Steven Dalebout zou ons dat uh, kunnen vertellen. Steven, uh, jij staat in de mixzone, hè, de plek waar de schaatsers en coaches langskomen... ...als ze van het ijs gaan. Is dat het volksrandgesprek ook het gesprek... van de dag daar beneden? Ja, zeker hoor. Er zijn veel Nederlandse schaatsers al op het ijs geweest. Sven Kramer bijvoorbeeld, die later vandaag rijdt... die reed een paar rondjes. Uh, maar uh, er zat nog hele bubs achteraan aan oranje. En het ging inderdaad... vooral over dat verhaal in, in de volksrand. Ook uh, het oranje van NOC-NSF... was in vol ornaat aanwezig. De persvoorlichters waren allemaal... naar de schaatshal gekomen. Dat doen ze niet elke ochtend. Maar nu wel. En de ene stond uh, bij... Jillet Anema. Als een soort waakhond bleven ze erbij. En Jillet Anema wilde... Uh, op een verzoek uh, om geïnterviewd te worden. Uh, um, de, de wilde hij, uh, hij wilde niet geïnterviewd worden, gaf hij aan. Uh, terwijl hij er normaal nooit zo'n probleem van maakt. En uh, Ari Koops erop die, uh, die hier ook rond. Ook met een, uh, met een persvoorlichter van NOC en ZF. Hij wil zo meteen wel een reactie geven. En ook Jeroen Bijl kunnen we zo meteen in deze uitzending laten horen. Nou, uh, mooi zo. -dus. dus dan krijgen we in ieder geval die officiële reacties. Uh, even nog over dit hele verhaal. Hè. Is ja? dit alles of heb jij het idee dat er nog meer achter zit? Nou ja, kijk, dat aanbod inderdaad van aan maar was dat de, Nederlandse, dat de Franse ploeg zich zou laten zakken... in het geval dat de Nederlandse ploeg uh, een val zou meemaken. Maar ja, over dat verzoek uh, verschillen de verhalen toch nog wel. Want uh, het verzoek zou dan zijn geweest... dat de Franse ploeg enigszins gespaard zou blijven. Maar er uh, bereiken ons toch ook al verhalen... dat dat met iets uh, heel anders te maken zou kunnen hebben. Dat zou ook te maken kunnen hebben met Jorrit Bergsma... die... Uh, zo graag opgesteld had willen worden in die achtervolgingsploeg. Want dan zou hij in het geval dat Nederland zou winnen... wat dus ook is gelukt, uiteindelijk een gouden medaille krijgen. Dat is een ander verhaal wat rondzoomt. Mm, dat is de hele controverse die we in Sochi hadden natuurlijk... rond Bergsma. Precies. Goed. Eh, het is niet helemaal toevallig natuurlijk... dat het verhaal uitgekend vandaag in de krant staat. Hè? Nee. Op die dag van de 10 kilometer. Wat denk je, heeft dit nog invloed op de rijders? Hè? Met name op Jorre Bergsma. Ja, nou, dat zou natuurlijk maar zo kunnen. Eh, aan de andere kant proberen ze denk ik, het hele verhaal bij Jorrit Bergsma weg te houden. En dat is misschien niet eens zo heel erg moeilijk... want eerder deze Spelen hoorden we uh, na twee, drie dagen norovirus... dat Jorrit Bergsma helemaal niet door had dat dat norovirus hier uh, rondwaarde. Dus het, uh, dat is misschien nog niet eens zo heel erg moeilijk... maar dat, ja, het is een gevoelige jongen, hè? zo staat hij bekend. Dus uh, als hij uh, hiermee weer herinnerd wordt aan vier jaar geleden... dan kan dat misschien best wel wat doen, ja. Nou, Winfried, daar komen we straks nog op terug in het volgende uur... als we ook de kranten gaan behandelen. Want er ja. staat nog iets meer over Sochi en over Jorrit Bergsma in de krant. Ja, ingewikkelde kwestie. En uh, jullie blijven dat volgen. Um, dan gaan we nu toch maar even naar de sport van dit moment. Althans, de sport van de afgelopen nacht voor ons. Is daar nog iets uh, bijzonders gebeurd? Ja, de Amsterdamse Ghanese Aquasi uh, Frimpong... die heeft uh, vannacht aan eindelijk zijn Olympisch debuut gemaakt bij het Skeleton... Het werd geen groot succes. Hij eindigde in beide runs als laatste. Maar ja, voor die daredevil uit de Bijlmer geldt hier toch echt het olympische motto. Hè? Deelnemen is belangrijker ja. dan winnen. En morgen heeft hij trouwens nog een kans. Want dan zijn de derde en de vierde run. En jawel, er werd zowaar geskiet vandaag. Geen storm boven. Dus de afdaling die eerder werd afgelast, die kon afgewerkt worden. Axel Viendaal werd olympisch kampioen. De Noor was net iets sneller dan landgenoot Kittel Jansroet En wereldkampioen Beert Voits. Het is nou de oudste olympisch kampioens ooit? Hij is 35 jaar. Nou, Svindal won in 2010 al drie medailles. 2014 ze die achter het net. Maar nu is hij de eerste Noorse winnaar van de, Noorse, van de Olympische afdaling. En hiernaast, in het kunstrijden... Ja. heeft het Duitse paar Savchenko en Massot goud gepakt. Met een score van 159,31 over de korte en vrije kuur... zetten ze een nieuw wereldrecord neer. Um, en dan is er nog die uitzending van Studio Sportwinter gisteravond. We hadden net uh, gisteravond gemist... met allemaal mooie fragmenten en opmerkelijke fragmenten van radio. TV, maar daar had eigenlijk ook dit programma wel tussen moeten zitten. Want er gebeurde wel wat, hè? Ja, het was echt een heel mooie televisie. Hè? Zoals je weet overleed de vader van Jorien de Mos. Kort voor die Olympische Spelen in Sochi. Ze pakte daar wel goud op die 1500 meter. En gisteren kwam dat verhaal achter die race naar boven. Ja, en dan vooral ook de emotie. Traantjes, vlak voordat je het podium opging voor de flowerceremonie was dat, hè? Ja. Wat zat er in je hoofd daar? Nou, toen moest ik wel even aan mijn pa denken, ja. Altijd als ik aan het podium sta en ik sta op het hoogste treetje... Dan, uh, dan is die wel voor mijn pa. Dus op het moment dat ik daar stond, dan, uh, ja, dan hoor je zo... nummer twee wordt opgeroepen, nummer drie en dan... Uh... Krijg je dan een flashback naar Sochi ook? Want daar, daar speelde zich dat allemaal af toen, vier jaar geleden. Ah. Het? het is gewoon altijd heel bijzonder als het, uh, ja, als het wel weer heel goed gaat en het lukt...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 Ja? ja? Oh, mooi. Ja, dat was gelukkig Erben die dan uh, naar de andere kant van, uh, van uh, het setje daar bij tv nog uh, even... Jorien ging troosten, hè? Ja, want even de het... op ja. hè? Ja, maar het is wel een ja, mooie emoties Ik denk, ze is komt er echt? niet uit, maar ze, ze bleef ja. heel knap doorpraten. Ja, absoluut. Ja, ja prachtig. Nou, dan uh, vandaag, hè, want uh, dat doen we altijd even. Het, het spoorboekje doornemen. Dag 6, kans op het 60 goud, de 10 kilometer. Dat sowieso. Ja. Ja, als we het toch over een spoorboekje hebben. De trein vertrekt vanmiddag om 12 uur vanaf dit perron. Uh, in de Olympic Oval. Uh, zes ritten zijn er op die 10 kilometer. Met uh, Jorrit Bergsma in rit 4 tegen een Italiaan. Giotto in rit 5. Tetjan Bloemen. De Nederlandse Canadees. Misschien wel de gevaarlijkste buitenlander. Tegen opnieuw een Italiaan. Het Tumulero. En dan als klapstuk die zesde rit met Sven Kramer. Tegen de Duitse Patrick Beckert. Die zijn tegenstander van vandaag alvast de beste schaatser aller tijden heeft genoemd. Ja, en de grote vraag is: gaat het eindelijk gebeuren? Hè? Eindelijk Olympisch goud op de 10 kilometer. Kilometer voor Kramer, nou in Turijn lukte dit niet. In Vancouver was het die verkeerde wissel. Ja, en in Sochi werd hij dus geklopt door Jorrit Bergsma. Nou, straks gaan we het allemaal zien en horen hier. Gio, we horen je over een uur weer. En Steven ook natuurlijk. Uh, dankjewel voor nu minuten voor zeven, het Binnenlands Nieuws. Elisabeth. Ja, de Nederlandse winkelketen Action komt met een eigen arbeidsvoorwaardenregeling voor de werknemers. En daarmee zet het vakbond FNV buitenspel. Volgens Action waren de CAO-onderhandelingen voor Nederlandse werknemers bijna afgerond, toen de vakbond ineens met een hogere looneis kwam. De winkelketen zegt het niet eerlijk te vinden dat een paar mensen bij de FNV verbeteringen voor 15.000 werknemers tegenhouden. Maar volgens de vakbond ligt het allemaal wat anders. Action wilde flexkrachten en en mensen die soms werken niks extra's geven, zegt de FNV... en daar weigerde de vakbond mee in te stemmen oxfam Novib blijft voor een internationaal meldpunt voor seksueel wangedrag van hulpverleners. De organisatie wil daarmee voorkomen dat medewerkers na een gedwongen vertrek bij de ene hulporganisatie zomaar weer aan de slag kunnen bij de andere, schrijft NRC Next. Een zwarte lijst aanleggen is moeilijk uitvoerbaar vanwege de verschillende privacywetten tussen landen, maar er zijn ook andere manieren, zegt de directeur van het Nederlandse Oxfam-Novip, Farah Karimi, in de krant. Oxfam ligt onder vuur na de onthullingen van de Britse krant The Times... over seksfeesten van hulpverleners op Haiti... net na de zware aardbeving daar in 2011. Een van de deelnemers van die feesten is na zijn vertrek bij Oxfam... aan de slag gegaan bij een andere hulporganisatie. Loterijen zijn een stok achter de deur voor mensen met overgewicht om te sporten. Dat blijkt uit een experiment van het RIVM en de Tilburg University... waar het AD over schrijft. Tijdens een experiment beloofden meer dan 160 mensen met overgewicht een half jaar lang twee keer per week te sporten. Een deel van hen deed tegelijk mee aan een loterij waarvan ze de prijs alleen mochten houden als ze dat twee keer per week sporten inderdaad zouden volhouden. En wat bleek, ruim de helft van die groep hield het vol. En bij de controlegroep die, meedeed, die niet meedeed aan de loterij was dat slechts 25 procent. En in Frankrijk is gisterochtend een man opgepakt voor betrokkenheid... bij de mislukte aanslag op een Thalys-trein van Amsterdam naar Parijs in 2015. Destijds opende de Marokkaan Ayoub al-Kazani het vuur in de trein... maar hij werd snel overmeesterd door Amerikaanse militairen... die toevallig op weg waren naar Parijs. En H nieuws schrijft dat de man die nu is opgepakt van Marokkaanse komaf is... en onderweg was naar België. Eind oktober werd in België ook al een man opgepakt... die wordt verdacht van medeplichtigheid bij de mislukte aanslag. Hij is inmiddels uitgeleverd aan Frankrijk. Um, het is uh, oppassen geblazen op de weg, want het is hier en daar nog glad. Uh, John Bakker bij de ANWB. Ja, ja, zeker in het noordoosten van het land, daar is het plaatselijk glad door sneeuw. En daardoor ook een uh, ongeluk op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Ommen. Er staat nog altijd zo'n 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn er afgesloten. Vertraging is inmiddels opgelopen tot meer dan een uur verkeer richting Zwolle kan vanaf knoop het Heerenveen omrijden via Emeloord Keep drinking coffee stir me down across the table Sarah Bereus was dat met King of Anything. Het is een van de fundamenten van het wereldwijde web: netneutraliteit. In Europa is dat principe in de wet vastgelegd. Maar goed, het internet kent niet echt grenzen, dus beslissingen van de Amerikaanse overheid hebben ook invloed op het internet hier. En de VS dreigt die netneutraliteit onderuit te halen. Het Europese parlement is daarom met een delegatie in Washington... om het congres op een andere gedachte te brengen. De Nederlandse Europarlementariër Marietje Schaken... is vicevoorzitter van die delegatie. En correspondent Arjen van der Horst sprak met haar. Als ik tegen een gemiddelde internetgebruiker begin... over netneutraliteit, dan zie je al vrij snel... een soort wazige blik in de ogen. Kunt u in een paar zinnen uitleggen wat netneutraliteit betekent? Ja, netneutraliteit zijn eigenlijk de spelregels van de digitale economie. En betekent dat een internetaanbieder niet bepaalde data, dus bepaald verkeer naar een website, mag voortrekken of juist afknellen. Dus dat jij als internetgebruiker zelf de controle hebt over wat je met je databundel, waar je voor betaalt, wil doen. Naar welke sites je wil surfen. En dat het niet... Je telecomaanbieder is die bepaalt of je makkelijker... bijvoorbeeld Skype of WhatsApp kan gebruiken... of belminuten moet inzetten om een goede verbinding te hebben. Ja, Maar de Amerikaanse overheid heeft onlangs een besluit genomen... die dat principe ondermijnt. Leg eens uit. Ja, de Federal Communications Commission, de, de toezichthouder, de waakhond... die heeft um, besloten dat de regels worden vrijgegeven. En de verwachting is dat het ertoe gaat leiden... dat internetaanbieders, dus waar je, je abonnement koopt... deals gaan sluiten met nieuws- en entertainment sites, sociale media... die dan voor snellere toegang gaan betalen. Dus als consument betaal je niet meer, maar je gaat wel merken... dat bijvoorbeeld toegang tot Netflix aanzienlijk veel makkelijker gaat... dan toegang tot de NOS. Kan daar nog iets aan veranderd worden? Is dit een definitief besluit? Nee, het is niet helemaal definitief. Het is zelfs onderdeel van grote politieke strijd hier in Washington... Het is nog mogelijk voor de Senaat om dit terug te draaien. En er ontbreekt nog één stem, dus dat is heel erg spannend. En dan moet er dus een Republikein uh, met de Democraten meestemmen... tegen dit besluit van uh, de toezichthouder... En dat wordt spannend, want alles is hier tot op het bot verdeeld en gepolariseerd. Dus de kans dat er iemand met, laten we zeggen, de, de opponent meestemt is klein. Maar de druk vanuit de maatschappij, internetgebruikers, consumentenorganisaties, start-ups... die zijn allemaal uh, in rep en roer hierover. En zelfs staten gaan nu proberen hun eigen maatregelen te nemen... om wel netneutraliteit te beschermen. Dus ik heb hoop dat de druk zo groot wordt dat er toch wat aan gaat gebeuren. En ook dus druk vanuit het Europees Parlement. Want dit is een van de redenen dat u hier bent. Ja, zeker. Wij maken ons echt zorgen in het Europees Parlement. We hebben hard gestreden voor netneutraliteit. En uh, we willen dat niet onderuit gehaald zien worden. Niet in Amerika, niet in Europa, niet op het wereldwijde internet. Dus we hebben een brief gestuurd aan leden van het congres om hen op te roepen om echt voor netneutraliteit te gaan staan. En we hopen dat die brief met 150 handtekeningen eronder... ook gehoord wordt hier. En nou, de gesprekken die ik deze week heb gehad... waren wel uh, zinnig om dat nog eens goed te onderstrepen. Europarlementariër Marietje Schaken... in gesprek met correspondent Arjen van der Horst dus. En de tijd dringt voor haar lobbyactie... want de Senaat heeft nog maar een paar weken de tijd... om het besluit van de Amerikaanse overheid terug te draaien. Het is acht minuten voor zeven. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen komt met cijfers over misbruik... of seksueel wangedrag binnen hun organisatie. Wereldwijd waren er 24 gevallen. Zeven van de meldingen gaan over de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen. En die afdeling werkte ook voor Groot-Brittannië, Duitsland en Canada. Directeur van Artsen zonder Grenzen is Nelke Manders. Mevrouw Manders, goedemorgen. Goedemorgen. 24 gevallen van misbruik wereldwijd. Waar hebben we het dan over? Uh, dat zijn verschillende soorten van wangedrag. Dus dat, uh, dat kan gaan over intimidatie, dat kan gaan over ook seksueel wangedrag. Uh, maar ook fraude bijvoorbeeld. Ja, ja, ik begreep dat wereldwijd er van ongewenst gedrag uh, bijna 150 meldingen waren. En dat dit dan echt gaat om seksueel misbruik. Hoe ernstig was dat misbruik? Uh, dat, dat, dat varieert. Uh, dus dat, dat kan gaan dat, dat, dat iemand zich seksueel geïntimideerd voelt... Uh, en dat kan ook verder gaan, helaas. Ja, um, hoever? Want uh, ik neem aan dat u schrikt van dit soort cijfers. Ja, dat is afschuwelijk. Dat is uh, wat, je, wat je in de maatschappij niet wenst. En dat is met name ook wat je niet wenst in, uh, in onze sector... Uh, waar wij natuurlijk uh, met 42.000 mensen elke dag heel hard bezig zijn om hulp te verlenen. Mm -hmm. uh, dat is het laatste gedrag wat je, wat je wenst in, in, in werkelijk kwetsbare contexten waar wij werken. Ja. Dus uh, dat, dat, dat proberen we decennia lang al zo goed als mogelijk te voorkomen. Maar helaas uh, zijn wij ook niet immuun tegen, tegen dit soort gedrag. Ja, nou uh, denken wij natuurlijk allemaal aan het nieuws rond uh, hulporganisatie Oxfam. Um, uh, die organisatie raakte in opspraak toen bekend werd... dat medewerkers in seksfeesten um, uh, uh, seks hadden met prostituees in Haiti en Tjaat. Uh, zijn het dit soort zaken of uh, is het onvergelijkbaar? Nee, waar we hier het over hebben zijn individuele gevallen. Dus dan krijgen wij een klacht of er is een klokkenluider die, uh, die melding uh, maakt van hè, dat, uh, dat er gedrag is wat, uh, wat niet te tolereren is. En dan volgt daar een onderzoek uh, naar. Dus die zeven gevallen waar u het over had vanuit uh, Operational Center Amsterdam, ja. dus Artsen van de Grenzen Nederland, Engeland en Duitsland, die zeven gevallen gingen over intercollegiaal wangedrag. Dus niet waar uh, de mensen voor werken, um, uh, maar binnen de organisatie bleef dat? Ja, dus echt tussen medewerkers onderling. Dus ja. de 10.000 medewerkers die elke dag uh, hulp van te verlenen zijn... hadden we het over zeven individuele gevallen uh, tussen collega's... Waar, waar sprake was van wanggedrag. Voelt u zich nu geroepen om dit nieuws naar buiten te brengen... door het nieuws rond uh, Oxfam? Nou, wij, zoals u weet, als wij, als wij vragen krijgen... dan zijn we altijd heel transparant in onze antwoorden... en, en, en delen wij wat, wat bij ons de situatie is. En ik denk ook dat het... en onze organisatie denkt dat niet alleen ik... maar wij denken dat het ook goed is... dat, dat ook de hulpverleningssector onder de loep wordt genomen. Mm -hmm. En wij hopen dat het... want dat is, dat is met name... wij kunnen alle mooie mechanismen in werking stellen... en dat hebben we ook... Uh, maar het gaat er met name over dat, dat uh, mensen die, uh, die slachtoffer zijn van wangedrag, dat die ook melding durven maken. Ja, want... Wij hopen dat dit bijdraagt aan een cultuur waarin, in ja. ieder geval, de slachtoffers melding maken en weten hebben van wat de procedures zijn om hen te beschermen. En om recht te doen. Nou meldde mijn collega Elisabeth een half uurtje geleden dat er ook berichten zijn... dat hulpverleners die bij de ene organisatie in opspraak zijn geraakt... vervolgens toch aan het werk konden komen bij een andere uh, organisatie. Uh, Oxfam Novib stelt voor een internationaal meldpunt in te stellen. Uh, gaat u daaraan meewerken? Ja, wij willen in alles meewerken wat, wat bijdraagt aan het, uh, aan het voorkomen van dit wangedrag. Tegelijkertijd zijn wij heel kritisch, maar dat, dat, dat is elke organisatie die hierover nadenkt. Uh, het moet natuurlijk uh, wel voldoen aan allerlei juridische verplichtingen. Het gaat over databescherming en dergelijke. En we willen ook uh, absoluut er zeker van zijn dat er onafhankelijk, uh, onpartijdig onderzoek in elk geval plaats zal vinden. Dus dat, is wel, dat zijn een aantal randvoorwaarden die je aan dit soort mechanismes natuurlijk altijd moet stellen. Maar dat spreekt voor zich. Ja. Oxfam heeft nogal wat donateurs verloren. Bent u bang voor uh, schade of reputatieschade? Nou, wij zijn met dit soort zaken bovenal uh, bang voor wat het met de slachtoffers doet. Om heel eerlijk te zijn. En uh, wat het doet met, uh, met uh, als het gaat over collega's, wat het doet met de werksfeer. Ja. Uh, wij zijn in de meest moeilijke omstandigheden, 24 uur per dag uh, aan de slag. En uh, dit, is, dit is het laatste wat je natuurlijk wil in je organisatie. Duidelijk, ja. Um, directeur van Artsen zonder grenzen, Nelke Manders... Uh, dank voor uw toelichting over die cijfers... over uh, uh, misbruik binnen de organisatie dus... en uh, zeven gevallen van seksueel misbruik binnen de Nederlandse tak. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt... ik wil een beter bed. Nu alle matrassen twee halen, één betalen... al vanaf 299 euro. Kijk op beterbed.nl.